Een zoektocht naar de wortels van de Nederlander. 2009, 2009 was het jaar, zijn we met de band op toernooi geweest in Australië. Ja, en dat is fantastisch. Hm? Nee, maar dat is echt geweldig. Want Wat heb je daar nog, wat je dus in Amerika ook hebt, ik weet niet of het nu nog is, maar in ieder geval een tijd terug was dat nog zo, dat je gewoon, elk dorp heeft wel zijn blues jazz club, wat we vroeger ook wel hebben gehad. Maar die heb je daar nog gewoon? Dus dat was echt fantastisch, jongen. We hebben zo ongelooflijk opgetreden daar. En met zo... En die mensen jongen, daar. dat is echt geweldig. Ja? Ja, echt niet normaal. Te gek, hè? Maar ja, één, dat is natuurlijk ook fantastisch... dat je daar heel eind bent gekomen om daar ja, eh, om de te gaan. Maar Dat was ja, ja. ook nog allemaal niet makkelijk, want... potverdoor zeg ik. Om daar gewoon uh, Australië binnen te komen. <laughs> <laughs> Dan kan ja, om ik niet te werk schrijven. Dat ja, lijkt wel moeilijk, Het is verschrikkelijk hè? veel ja. werk. Maar goed, uh, allemaal gezeur en gezeik en... Uh, maar als je er eenmaal bent, we hebben er ook een groot festival gespeeld. Ja, dat was echt, echt, echt fantastisch gewoon. Ja, dat was echt, echt uh... heel, heel bizar. Maar vroeger had je in Nederland ook veel meer van die kleine ja, zaaltjes eigenlijk. Ja, ja maar het is dat het is allemaal nog... weg, hè? Ja, je hebt nog ja. in Edam, heb je. Of je nu nog samen, nou, wij hebben nog wel met de 50-jarige tournee gespeeld in Edam. Heb je dan nog zo'n zo, zo, zo, zo jazzclub, zeg maar. Een mm -hmm. blues, blues jazzclub. Die dus ook al, al de jaren al bestaat en nog steeds. Maar ja, als ik dan ook zie de mensen die in het bestuur zitten. Ik denk nou, wat ouder. ik weet niet. Er moet wel een nieuw bestuur komen. Ja, dan komen ja. Anders zitten clubpen niet meer natuurlijk. Maar jullie zijn zelf ook een, een club begonnen eigenlijk, toch? Nou, we zijn geen club begonnen. Wat, wat, wij, wel een... wat wij wel gedaan hebben is... Uh, op een gegeven moment uh, wij hebben wij onze, onze studio een oefenruimte in een buiden. Ja. We hebben al sinds 71. Uh, en, um, en onze drummer komt uit de Muiden. En die, die speelt nu al bijna 40 jaar uh, in, de, in de band. Dus die is natuurlijk ook echt ervan. Ja. Onze, ja. onze Hammond-speler en pianist en, en keyboards en alleszitter. Die komt ook mm -hmm. uit de Muiden. Okay. Dus wij hebben ook nog wel een, vanuit haar nog wel een binding. flinke ja. binding met de ja. Muiden. En in de Muiden hebben ze het Talia Theater. Ja. En dat is een heel mooi theater. En op een gegeven moment... Uh, dat is nog wel een leuk verhaal. Um, ik werkte toen in de Eimond. voor een speciaal uh, Europees programma om dat uit te voeren. Oh ja. En um, uh, dus ik was echt in die Eimond heel flink bezig, uh, zeg maar elke dag. En op een gegeven moment uh, was er toch het plan om een treintje te laten rijden vanuit Amsterdam naar Muiden. Um, dat okay. is de Lovenstrein. Ja, ja, dat de, de Loeverstreintje. Ja, ja. Nou. Heel veel verhalen waren bezig en alles en zo, dat moest allemaal gebeuren. En op een gegeven moment was het zo dat de eigenaar van Thalia Theater was ook de eigenaar van Augusta, het, het, het, het, het, het restaurant, het hotel. En op een gegeven moment... Had de gemeente besloten van, nou, we vinden dit zo'n mooi initiatief van deze eigenaar. Dat die, van deze ondernemer, dat hij dat hele. Want dat was een heel oud theater. Helemaal opgeknapt had. Want het was gewoon een soort. Ja, oude oude tering, zo eigenlijk. Maar die had weer een fantastisch theater van. Maar we gaan nu de nieuwjaarsreceptie van de gemeente. Houden. We niet in het gemeentehuis, maar dat doen we nu in, in het Thalia theater. Nou, dat is ja. hartstikke mooi. Ja. En ik ben daar. En daar staat op een gegeven moment, uh, dus John van Waveren, dat is dan de, de, zeg maar de man van, uh, van het theater. En uh, de, de vertegenwoordiger van Lovers, die stond er, en we stonden een lekker een biertje te drinken en te praten. Ja, ja. Ja. En op een gegeven moment zeg ik: Hé, hey, wacht even. Jij hebt een theater, jij hebt een trein en ik heb de blues. Blues Train to Talia. Ah, oh, wat mooi. heel leuk idee. Dat was geweldig. Nou, dat gaan we doen. Nou, dat was makkelijker gezegd dan gedaan, want dat spoorlijntje was nog niet aangelegd. Tenminste, dat was er, nee? maar dat was nog niet in gebruik. Nee, het was de wel in gebruik. Sorry, dat treintje ja. moet ik zeggen. Ja. Maar het punt was, die mocht alleen maar op bepaalde tijden rijden. En wij Zo. moesten natuurlijk we gingen s'avonds optreden. En mensen die uit Amsterdam kwamen, moesten natuurlijk ook wel weer om, weer terug, ja. om half één gewoon wel weer terug kunnen. Ja, nou. Alle, alle details besparen, maar uh, uh, ik denk dat je nog eerder in bed belandt met met Sylvie Vartan, dan uh, dat je het voor elkaar krijgt om, uh, om dat soort dingen gewijs te krijgen, maar het is toch gelukt. Aha. En toen was heel leuk, want toen de allereerste keer dat we dat deden, ja. toen hadden we in, gingen we al muziek maken in de trein. Dus vanuit Amsterdam ja, ja. waren we al in de trein en waren we muziek aan het maken en de mensen werden begeleid. Zo naar het theater, want dat was maar 150 oh, meter deze, ja. van, van naar het theater. En weer terug. En dat was fantastisch. Dat was wel de enige keer, want daarna het was het al heel snel over met dat treintje. Ja. Dus, dus dat, dat ja, heeft niet lang gedaan. Maar nou. wij ja. hebben toen dus de Blues van In Totalia, zijn we gestart. Okay. En dat hebben we vijf, bijna 25 jaar gedaan. 23 jaar geloof ik. Ongelooflijk, ja. ja. En uh, dat was echt geweldig, want dat was één keer per jaar. Maar we, hadden echt, we hebben fantastische artiesten ook gehad. Het was wel gelukkig een, een gelukkige tijd dat toen ook in de cultuur uh, er belangstelling was. Ook wel van bedrijven om, om ja, een beetje te sponsoren. En het was in die ja. tijd, weet je wel, dat je dus... Als je geen aandelen had en, en nog geen miljonair was, dan was je een beetje een loser. Die tijd, kan je je niet voorstellen, <lacht> nee. maar die tijd hebben we ook nog gehad. Nee, Zou op een verjaardag hè? Wat doe jij? Nee. Je moet gewoon geld verdienen. Hè? Dat was een, beetje, <laughs> ja. was een beetje die situatie. Ja, ja. Maar wij hebben dus echt fantastisch. Dus, uh, Pieter Queen hebben we daar uh, dus gehad. Met zijn Sprinter okay. crew. Okay. We hebben Cuban in the Blizzards gehaald. We we hebben... voor... En we hebben bijvoorbeeld ook zelf opgetreden met uh... Chris Farlow. Chris Farlo. Goed oh, zo, dankjewel. Een leuke, leuk, ja. Heel bijzonder. Ja. Uh, nou, dan vergeet ik nog een paar. Maar ja. we hebben daar echt. She can kill with a smile. She can wound with her eyes.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 optreden was altijd wel leuk voor jullie. Ja, ja optreden is altijd leuk. Ja? ja. Maar ook door het en zo, lang van huis en nou, veel het, reizen. kijk, reizen. Nou, nee, laat ik het gewoon zo zeggen. De enige reden waarom deze band na ruim 50 jaar nog steeds bestaat. Ja? Is gewoon heel erg simpel. Omdat we gewoon altijd gewoon... Iedereen gewoon een baan had. En een inkomen. En we oh. nooit van de muziek hebben hoeven leven. Oké. Okay. Ja. Want op het moment dat je van muziek moet leven, is als bluesband al bijna allemaal mogelijk. En, en als je dat doet, dan de helft van de tijd loop je bij de sociale dienst loop je uitkering uh, ja. uh, te halen. Hè? Dus de, de enige reden waarom wij al die tijd door, door kunnen gaan, is dat we gewoon zegt, nee jongen, we zijn gek van de muziek. Oh ja. Maar we weten gewoon, ups, kijk, dus we zijn er nooit financieel afhankelijk van geweest. En dat is maar goed ook dus, je hebt een dus kant, hebben we, mooi uh, we hebben gewoon mooie turneers we hebben turneers door Spanje we hebben door, ja. door, door, door en Australië zijn, uh, ja. zijn we geweest en zo maar Duitsland, het is niet ja. zo dat wij uh, uh, wij hebben gewoon altijd gewoon een baan gehad en, en, en gewerkt en we zijn nu met pensioen en dan genieten we nog meer kunnen ze veel optreden ja ja, ja in december gaan jullie weer optreden het patronaat? ja in december zondagmiddag 19 december ja. in patronaat HLM ja. gaan wij speciale gast hebben we dan uh, Johnny Laporte van Barrelhouse en okay. Frank Krijveld van de Bintanks. Dan gaan wij Peter Green eren en zijn Fleetwood Mac. En ja. dan hebben we een nou, Peter kom. Green's Fleetwood Mac Special. En sorry, Tom, ik ben het niet helemaal met je eens, denk ik. Ik denk dat uh, als je van de muziek moet leven, dat het ook wel een uitdaging is. En dat je dan misschien toch uh, nieuwe wegen zoekt. Of Nieuwe uitdagingen. Nee, maar, dat zou kunnen. Maar, wat, wat, maar die nieuwe wegen komen er vaak op neer. Dat je dan gewoon daar moet spelen... waar je wat geld kan verdienen. En ja. dat betekent dat je ook muziek moet maken... Uh, die, die op dat moment even vereist is. Wil je dat en, vind je, en heb je daar je lol in... dan is het natuurlijk gewoon prima om te doen. Maar ja. wij hebben echt heel duidelijk altijd gehad... van wij hebben een bepaald soort muziek... en dat is heus niet alleen maar, dat, alleen maar die twaalf ja, maanden. Want als je gewoon die DVD ook een live concert ziet... dan hoor je ook heel veel andere dingen... Maar eh, altijd, ik heb altijd wel gezegd: hey jongens, als we optreden, dan wil ik gewoon echt de muziek maken die onze, die onze passie weergeeft. Weer ja, oké. Okay. Eh, je past je niet aan of zo, nee. In die zin niet. Nee. Nee, nee, nee, okay, nee. Nee, nee, nee, nee. Heb je bijgehouden hoe jullie CD's uh, verkochten? Heb je daar een beeld van? Wat is jullie best verkochte plaat? Weet je dat bijvoorbeeld? Of een goed nou, verkochte plaat? Wat, dat, nou, wat. wat nou, dat is toch wel wild blues. Eerste, en, eerste, oh, ja, wow, ja, nou, ja en nou, dat, ja. Maar dat komt omdat die wild blues. op een gegeven moment is er een. Uh, van Pseudoniem Records. Uh, een platenlabel uh, in, uh, in, in Nederland. die op een gegeven moment bij Achter wat ik natuurlijk zelf kan doen, maar ik heb er nog bij nagedacht. gewoon die recht had opgekocht. En die heeft het toen op CD uitgebracht, overigens in goed overleg met ons, want de hele verzorging en de extra nummers, dus dat hebben we allemaal gezamen gedaan. En... Nou, die heeft het fantastisch gedaan. En die had wel, eh, dat is het mooie, Nederpop heeft toch in de hele wereld wel een soort, soort bekendheid. Dan misschien niet massaal van een miljoen en miljoenen, maar bijvoorbeeld dat er, of het nou het Verenigde Staten is... of het is Japan, of het is Mexico... of het is Rusland, dat maakt niet uit. Er zijn echt mensen geïnteresseerd... wat er gebeurde in die beginjaren... hier, die jaren 60, begin jaren 70. Yeah, dat is echt zo. Yeah, yeah. En hij had daar dus dat hele netwerk. En hij heeft dus die Waal die, die, die Blues CD. En die is dus echt gewoon... en dan... daarheen, daarheen, daarheen... daarheen, et cetera, et cetera. Dus die is best, best heel goed verkocht... Uh, al met al... Yeah. En hoe is die plaat tot stand gekomen? Waar had Blues gewoon met. Ja, daar ben je natuurlijk ook al bij geweest. Nou ja, kijk, het was ja, gewoon ja. zo. Ik heb. Uh, tenminste Frans vertelde mij dat, maar dat zal ook wel kloppen. Dat ik op een gegeven moment zei: Jongens, we moeten een plaat maken. En ik ga contact zoeken met Tony Vos. Want we ja. wisten natuurlijk dat Tony Vos producer was van QB uh, van, uh, van en zo. En QB ging er ook hm. weg. En uh, toen is, China Domi, is uh, Tony hier gekomen. Ja. Die heeft geluisterd. Nou ja, we een aantal nummers uitgezocht. En, uh, Zondag en, kwam je geloof ik in het weekend. Uh. Ja, dat weet ik niet meer precies. Maar ik weet ja. wel dat hij... Uh, en toen zei hij, oké, okay, gaan we doen. En uh, toen zijn we dus uh, met ja, okay. die plaat kunnen gaan opnemen. Jullie werken met veel mensen samen, hè? Met uh, Frank Graijveld of zo. Hoe is dat gekomen zo? Nou, dat, dat is heel grappig. Er zit dan ook een mooi verhaal aan. Uh, Frans de Klein, onze gitarist. Ja? Die woont, woonde met zijn ouders in Samport. In de ja. weg. En Frank zegt ook altijd ook op het podium... Buurman! Want ze zijn buurman. <laughs> was ze buurjongen? Nee, buurjongen zegt hij. Want okay. was ze, okay. altijd, Dus daar kennen ze elkaar ja, ja. Ja. En nou is het ook weer interessant om die link weer te leggen. Want ik was natuurlijk in Engeland. En ik had natuurlijk daar die muziek zien en zo. En ik kwam dus terug naar Nederland. En ik had toen ook een EP'tje bij me van John Mail Met uh, Paul Butterfield. Oh ja, en ja. op dat EP'tje stond Riding on the LNN. Dus ik kom daarmee ook bij Frans en hij zegt, oh dat vind ik te gek. En Frans ging toen op vakantie in Engeland Zegt, die ga ik daar ook kopen. Want toen had je nog dat je het daar moest kopen, want hier kon je het nergens nee, krijgen. Nee, dat is waar, ja, ja. Dus Frans heeft toen dat EP'tje, oh zegt Frank, oh dat wil ik ook wel eens even horen. Dat vind ik een leuk EP'tje, die heeft het meegenomen <laughs> en die dacht, Riding on the LNN. Kassa, ja, eerste één. <laughs> Heeft goed gedaan? Ja, ja, heel goed gedaan inderdaad. Dus dat geeft ook nog een band en zo. Ja, dus, uh, ja, ja. dus daar ligt ook die link. Ja, en wij ja. hebben echt wel verschillende keren wel met, uh, met, met Frank, met gastoptreders gedaan en zo. Dat, ja. Uh, ja. En 19 december weer? 19 december komt hij ook weer. Ja, Laten we hem maar een keertje herhalen. 19 december in het patronaat in Haarn, s middag zondagmiddag. The day goes to sleep And the full moon looks The night is so black And the darkness comes cool. You're the green man, Alicia, with the two-pronged crown. <laughs> Maar nog over, hou jij ook bezig met hoe jouw, uh, engels, jouw legacy, hoe jullie met de Revelator uh, in de Nederlandse pop uh, zijn aangeland? Ja, het klinkt misschien gek, maar ik denk dat ik dat vroeger heel belangrijk vond en daar ook alles voor zou doen. Maar ik ben nu op een leeftijd dat ik gewoon dat eigenlijk echt totaal niet interesseert. En uh, als het gebeurt vind ik het leuk, maar ik, ja. ik wil daar zelf op geen enkele manier energie in stoppen. Ik heb iets van, ik wil alleen maar muziek maken. Het mooie was toen ik mijn pensioen ging, toen had ik een interview met Peter Buijverklaams Dagblad. En de kop van dat interview werd van, eindelijk professioneel muzikant. Ja. <laughs> en dat is ook zo, een niet professioneel muzikant. Ja. Ja. Gewoon lekker muziek maken, elke dag elke dag met muziek bezig. En ik wil het nog heel lang ook met de band blijven doen, zolang het goed gaat. We moeten ja, wel tuurlijk, ja. het, echt het niveau goed aankunnen en niet... Uh, Et cetera, et cetera. Ik vind dat niet zo belangrijk. Nee. En de stem gaat nog goed? Ja, is, nee, echt een Die is uh, ja. had, uh, niks ja. in, hoef je o, in leven. Ja. Ja. ja, niks hoef je in leven. Die Wild Blues, die, uh, uh, dat is echt een collectors item. Het is echt zo dat, ja. dat er mensen zijn die daar 600 euro voor betalen. Om die plaat hebben. Dat, is nou. dat doet hij ongeveer ook wel zeg maar, uh, op, uh, op de markt. Het is zo, diezelfde pseudo Nieuwe Records... die dus Wild Blues eerst op CD heeft uitgebracht... Mm -hmm, yeah. heeft hem een aantal jaren terug... denk vijf jaar terug of zo... opnieuw op LP. En dan ook gelijk 180 gram. Mm. En fantastisch van de originele masters. Hè? Dus niet... Uh, nou, die is echt geweldig geworden. Uh, maar die is inmiddels ook uitverkocht. Want ik heb echt de laatste exemplaren toen nog van hem kunnen krijgen... met moeite. En... Uh, dus die LP, dat is wel moeilijk te krijgen. Het is wel zo dat wij al onze muziek op, uh, wij hebben JohnTheRevelator.bandcamp. Uh, daar staat al onze muziek en daar kan alle muziek zeg maar ook gedownload worden en, uh, en gekocht worden. Maar goed, dan heb je dus digitaal. Uh, en er zijn ook nog wel een aantal albums die wel nog fysiek, uh, maar dat staat er dan bij als een album nog fysiek verschenen is. Maar uiteindelijk is het wel zo dat alles wat we uitbrengen op een gegeven moment gewoon op is gewoon. Maar dat is inderdaad waar Misschien, jullie het meest uh, trots op zijn. Oh, dan, ja. Nou, laat ik zo zeggen. Het was in ieder geval natuurlijk een heel bijzonder moment. Ja. Ook voor ons. Dat was natuurlijk gewoon geweldig. En met Tony Vos en, en op Dekka. En, en, en dat we een plaat uitbrachten. En dat we op televisie ja. waren. Ja. En dat we onze de, de jazzcocoerronde. Dat, ja. dat was natuurlijk 15, fantastisch. Jaar, ja. maar, maar trots, ja. Ben ik, ik ben alleen trots op. Ik, dat gebeurt dan. En dat is heel ja. fijn. Ik denk dat ik gewoon eigenlijk gewoon het meest trots ben op het feit... dat we gewoon... Uh, in staat zijn geweest... met alle tegenwind die we ook hebben gehad... om toch als band... zeg maar bij elkaar te blijven. Okay. En net zoals vanochtend hebben we dan heerlijk... Uh, ook voorbereiding op optreden, het optreden... Ja. Met, uh, met Johnny Laporte... heerlijk zitten repeteren of zo. En we kijken elkaar aan en zeggen... mooier kan je het niet krijgen. Nee, maar <laughs> ben ik ben nu 72. Ja. En voor mij is het gevoel daar niet anders dan dat toen wij in Domi dom zaten. Datzelfde en nog steeds dat gevoel van ja, samen muziek yeah. maken en dat en ook puntjes ja. op hier krijgen en ja, ik vind gewoon, ja, dat daar ben ik denk het meest trots op gewoon denk ik ja. Toch wel, ook heerlijk ja. Ja. ja. Gewoon muziek maken, dat is hem ja. Je hebt zelf een fan de jazz, was het 1964? Dat staat er wel keurig op ja. De, ja. de site. Dat is ook geen goedkoop... Uh, als ik zo zeg... Nee, maar toen gekocht wel. Want ik heb ja. voor 600 gulden gekocht in de, ja, in de muziekzaak... die je toen nou, overal nog had, in Amsterdam. Ja. Ja. En uh, was, hij was toen nog tweedehands. Uh, ja, nee, dat, dat, dat ding is heel veel Maar hard. ik wil niet voorbij gaan... een van de mooie dingen van muziek maken. Ik, ik heb zelf ook, vroeger ook wel eens... Uh, ik heb nog een paar gitaren gewoon uh, als hobby, maar... Je hebt een hele mooie set uh, gitaarden. Dat spreekt me toch wel aan. Je hebt dus een Fender Jazz Bass. Je hebt een vijf string bass. Je hebt een fretless bass elektrisch. Je hebt een fretless bass akoestisch. En je hebt ook nog een gewone akoestische, viersnarige bass. Ja. Een prachtige set. Maar hoe uh, is dat, neem je dat allemaal mee in mijn nee. optreden? Nee. Nee. Ik heb de hele tijd op die... Uh... Die vijf snaren gespeeld, want dan had je zo'n periode. Het was eigenlijk wel in om vijf te zijn. En het was ook een beetje concurrentie met de synthesizer. Niet zo laag. dan moest je als bassist moest je natuurlijk niet uh, laten kennen. Met die lage B ja. heb je dan dus ook. Ja. En, uh, ja. dat en ik weet nog heel goed dat ik toen op een gegeven moment speelde. Het was een hele mooie hoor. Dat is echt een hele goede vijf snarige bas die ik heb. Dat had ook fantastisch goed geluid. Maar ik zal nooit vergeten, ik kwam bij Piet Visser. Die woont in, in, in, in Limmen. En uh, nee, die, Egmond. Egmond, Egmond, zei, Egmond, hoef, weet ik wel. Egmond. En dat is een, uh, ook een hele, hele goede bassist, maar die is ook, die, die rebreert gitaren. Dus iedereen die wat heeft met zijn gitaar, die gaat de Piet, Piet toe, ofzo. En die zegt tegen mij, dan moet je mij dat toch eens uitleggen. Dan nou heb je een vintage jazzbas uit 64. Waarom moet jij zo nodig op een Vijfwagen bas spelen in een bluesband? En sinds die tijd speel ik alleen nog live <laughs> op Defender Jazz je zit, nog, je zit nog op een goed antwoord, maar je hebt het nog niet gevonden. Ja. Nee, maar het was ook zo dat je hebt ook eigenlijk gelijk. Dus uh, het is, het is, ik, ik speel echt altijd op Defender Jazz jazzpas En die heb ik al, altijd mee, nog mee terug en zo. Maar het is wel zo dat ik gewoon uh, thuis, maar ook wel in, in de studio, nu en dan dus wel andere, andere dingen ook nog gebruik. Als dat zo uitkomt. Ik heb nu wel nummers tegenwoordig die ik, ik heb ook een eigen studio nog, 32 sporen, die ik voor mezelf heb, met het componeren van nummers. Ja. En dan heb ik dat ik dan vol drie paspartijen gebruik. En dan, dan mix ik wat, ja, wat gitaar ofzo. Ja. Dat dus, uh... zijn, zijn de basspelers oh. die jij... Uh... Ja, natuurlijk. Ja, nou, kijk, John McPhee is voor mij uh, mijn absolute voorbeeld. Ah, uh, je Jack Bruce, zei uh, Nou ja, project. Jack ja. Bruce, daar ben ik natuurlijk wel helemaal... Ja. waanzinnig fan van. Ja. Ja. En ik heb dus ook het geluk gehad... Hè, ...dat ik natuurlijk niet alleen John Mayle en Vliet van Meek... ...maar ik heb dus echt al, ...ik heb wel ja. iets van 25 eerste optredens gezien... ...van Cream in, in, in Londen. Ja, okay. hè. Dat heb ik allemaal ja. gezien. Gewoon. Ja. Ja. Eerste optreden van Jimi Hendrix in de Marquis. <laughs> maar god, geweldig gewoon. Ja. En je, je beseft... ...ja, nu, nu besef ik pas hoe ja, ja. bijzonder ja. dat was. Al ja. voor een ja. tijdje besef je dat. Maar op dat moment, ja... ...dat, dat was zo... Dat ja. waren gewoon de bands die je zag of zo. Ja, maar Jack Bruce is voor mij natuurlijk ook een ongelooflijke ja. inspiratiebron en, ja, en voorbeeld. Ja. En, uh, uh, ja, nee, die zijn er wel die zijn er genoeg. Ja. Nou, wat ik voor, voor een bluesbassist persoonlijk wel belangrijk vind is... Van, dat ik heel vaak ook wel uh, bands met, met, met hele technische bassisten... die waanzinnig veel kunnen en alles kunnen op die bas. En dan spelen ze een blues en dan heb ik toch van... Wat ook voor de gitaar geldt, geldt ook voor de bas. Dat je. je moet dienend zijn aan wat er moet gebeuren. En de tonen die je neerlegt, moeten het gevoel hebben. Ja, ja. Het is niet alleen. Maar... Ook weer wat je eerder zei, ook vaak ja, om het weglaten, maar... hè? Het... Ja, ja, het weglaten, maar ook waar... hoe je het net ja. neerlegt. En ja. dan komt altijd. ja, Ik heb dan natuurlijk nu altijd 40 jaar met, met koorspeel. Dus de drummer. Dus ja, we zijn ongelooflijk ja. op elkaar ja. inge, ingewerkt. Dus we ja. zijn beestdrummen en mijn bas, dat is altijd iets wat met elkaar een uh, geweldig spanningsveld geeft. Je hebt nog een paar goede bassisten, natuurlijk rondom Herman Dijnen, ja. een bekende. Absoluut, ja, ja. ja. En we hebben laatst uh, Rinus Gerritsen gezien. Oh, Rinus ja. is echt absoluut de top hoor. Bij Supersister, hè? <laughs> Bij Supersister speelt hij nu mee. Okay. In zijn comfortzone. Ja, ja, Nee, grapken. maar, maar, maar. Ik, ik, het is echt, echt, echt tof. Uh, Die heb je ook een En dat he? is ook ongelooflijk aardig gegooid, ja, Absoluut. We hebben nog een keer voor, voor, voor een muziekespress of zo, hebben we een keer. Een, een, ...een interview gehad... Uh, ...dus in, iemand die dus heel succesvol was... ...hij, als bossist. precies... ...en iemand die ook heel altijd blijft spelen... ...maar toch niet zo succesvol als hij, weet je wel... ...dat was een beetje dat... ...maar dat was op zich een heel aardig gesprek... ...maar zo'n ongelooflijk aardig gozer... Ja. ...maar die jongen, nee, echt waar... ...ik heb uh, een opname ergens gezien... In, in, ...dat hij speelt met, met de Golden Earring... ...dat in, in, is een absolute top, weet... In, uh, in, ...in ergens in, in Leiden of zo... Ja. In, in, 78 of zo, of misschien wel later, dat weet ik niet, maar... Nou, jongen, geeft hij... Zo ja. uh, so fenomenaal! En die jongen zo so bescheiden rustig, maar ah, oh, oh, die kan spelen. Ja. ja. Frank Cruijff vertelde me nog dat hij op een gegeven moment... dat hij meekwam jam of zo met hun. Hij zegt, nou, je weet niet wat je hoort. Hij komt ja, binnen. Ze... En ze gaan Vlaas spelen en hij staat daar te spelen. Nou, hij blaast zich helemaal van, uh, van het podium. Ja, geweldig good shelter down there on the valley floor down by where the sweet stream runs Now they might give me compensation but That's not what I'm chasing I was a rich man before yesterday Now all I have Checking a pick-up truck And I left my farm on the freeway uh -huh. The busy building airports On the south side huh. Silicon chip factory on Through along the valley floor, a machine boring six lanes at the very least. Now they say they. speelde pas in, uh, in Grollo bij uh, Johan Derksen en oh, ja, toen ja. kwamen het ook mensen aan ons toe of we dan Winners of maar hij wilden spelen. Ik zei: dat gaan we niet doen. Ik zeg: en sommige dingen mag je gewoon niet komen. Nee, dat is waar. Los van het feit dat ik op dat moment ook helemaal niet bij de hand had hoor. <laughs> <laughs> maar dat was ook wel ja. Nee, nou, ik ja. weet niet het voorbeeld. Nee, ik heb niet. Ik, ik heb gewoon heel veel heel veel muzikanten die ik enorm bewonder in, ja. in, in, in Nederland uh, ook. Uh, ...maar even vanuit... ...het bassen uh, geredeneerd. Ja. Die zullen ongetwijfeld zijn. Nee, ik heb me altijd enorm opgetrokken. Zeg maar. John McVie uh, was echt voor mij mijn voorbeeld. Omdat ik ook, uh, ook later... Ook met, ...met de nieuwe revue Mac. Nou, ik vind hem echt een echt onderschatte bassist. Jongens, echt fenomenaal. Ook omdat hij iets, iets heeft van... ...dienend, maar toch... ...elke keer weer net even... ...ja, iets bijzonders brengt. Ja. Echt. Hij, ik, ik vind hem echt... ...heel inspirerend. Ik, uh, uh, maar Jack Bruce is ook. Ja. En, uh, maar Nederlandse muzikanten? Nogmaals? Nou, oh. muzikanten, even kijken. Nou ja, wat ik al gezegd heb, ik vind de komende een waanzinnige ja? band. Okay. Ja. Uh, ik heb Helmond Brood, de band ook altijd waanzinnig gevonden. Uh, Cubic, uh, ik, ja. ik vind nu bijvoorbeeld op dit moment. Uh, het is een heel ander verhaal, maar wij, wij gaan daar ook uh, in januari naartoe in Sandam. Ik vind wat. Uh, de analogs doen vind ik toch wel heel bijzonder. Eh, voor Paul McCartney zelfs. Ik bedoel ja, dat ze dan ja. op een gegeven moment zelfs live brengen. Zoals ja. <laughs> je Peppers Lone hartstikke Dat de Beatles nooit zelf hebben gedaan of hebben kunnen doen. En wij, wij, wij hebben nog wel meegemaakt dat ze nu hun eerste proef deden toen in, in het patronaat. En toen oh. speelden wij ook diezelfde avond. Dus verstopt. Okay. Wij, wij speelden na hun of voor weet ik yeah. niet meer of zo. En toen waren ze nog wel bezig of zo. Maar toen merkte ik al van... Oeh, dit is wel heel bijzonder. En natuurlijk is het wel cover. Hè, want je covert gewoon. Je gaat niet iets bedenken wat er nog niet is of zo. Maar het is natuurlijk hetzelfde met klassieke muziek. Als je ja, dit je zo waar, ja. waanzinnig ja. goed kan. En dan vooral die stem. Hè. Want ik vind als die jonge Paul McCartney zingt... Nou, dat is mooie Paul McCarty, hoor. Dat is hoor. Ik vind dat echt geweldig. Dat vind ik wel heel bijzonder. Maar goed, het is, het is, het is natuurlijk niet iets van... Iets van een hele eigen identiteit. Alleen, je, je maakt wel muziek... wat eigenlijk ook een beetje klassiek geworden is... Je, breng je nu op, ja, opnieuw live in waar. de zaal. Ja, wat ik ja. overigens niet begrijp is... dat je dat volgt er ook op plaat gaat zetten. Want ik denk, ja, ja. Nou, dat ga ik niet kopen. Nee. Dan koop ik wel de Beatles. Ik ja. Ja, dat ja. heb ik allemaal hebben bij wijze van spreken. Uh, dat vind ik ook wel heel erg goed. Ik, vind, ja. Uh, ja, ik ben een enorme fan van... Uh, niet wat de laatste tijd wat ze doet. vind ik minder. Maar in, in uh, zeg maar de Hotel New York periode van Anouk. Ik vind Anouk ja, echt ja. een wereldsterk. Ja. Ik vind die strot van een hoek, ik ben op verschillende concerten ook geweest en zo. En, ja, met mijn dochter dan, want die vond het ook geweldig. Ja, te leuk. Maar dat vind ja. ik ook uh, echt ja. waanzinnig. Maar er zijn er echt, ik vergeet nu heel veel hoor, ja, er zijn echt heel, is, heel veel goede muzikanten. Ja. Dat was ook de vraag dat we kregen van, maak nu een, een lijstje met je beste ja, nummers. Dat ja. Ja, is niet te doen, Wat zijn tienduizenden beste nummers. Ik bedoel, ik heb een ongelooflijke, uh, echt enorme platencollectie, dat is echt waanzinnig. Ja. En dat, dat is niet te doen. Dus heb ik gewoon gekozen voor een paar uh, ja. no. artiesten. Stevie Wonder, Jetro Tool. Daar ben ik een enorme fan van geweest. Heb ik ook in die periode yeah. dus echt helemaal gezien in het begin. Ja. Yes, Fantastisch ja. oh. Jetro Tool. Over nou, over bas uh, Ah, Klein Gornick, Gornik, ben ik een enorme dat fan van. De voiceline van bepaalde nummers van Jetro Tool. Ja, Klein Gornik, hij was dus die beginbassist in de tijd ook van, uh, dat, ze, dat ze begonnen met Benefit en zo. Ja. En, uh, en dat was ook wel weer leuk, want uh, wij waren fan van Jet Turtle, vooral ook Frans, de gitarist. En, en, ik, en ik had ze natuurlijk ook gezien, dus en we, we hebben echt Jet helemaal gevolgd al die jaren. Ook veel naar concert geweest, Frans helemaal, die, die gaat ook veel naar Engeland, gaat die altijd naar hun concerten toe. Maar Klein Kornick was dus de bassist. En toen is Klein Kornick uit Jet gestapt en die is toen een eigen band begonnen. En dat was Wild Turkey. Ja, ja. Wild Turkey, nou, en Frans en ik allebei, Wild Turkey, dat vonden wij, nou, daar waren we echt totaal los van. Oké. Okay. En, ja. en, en Wild Turkey had een fenomeen dat ze, een dus een vijfmansformatie, dat ze dus met twee gitaren en dat ze ook twee stemmige dingen deden, maar en slide en allerlei toestanden. zo. En toen, op een gegeven moment, had het even een periode, ja, dat het allemaal niet zo liep met de band. En toen zijn Frans en ik hebben gezegd, weet je wat, uh, we gaan even met een paar andere jongens. Gaan wij gewoon, uh, gaan we gewoon even een andere band doen, dat heet de Hellhound. En dat zit ook in die box. Ja. Yeah. De Hellhound. En toen hebben we uh, een muziekstuk gemaakt, of dat, dat hebben ik toen geschreven. Maar hebben we met de hele band hebben we dat ingevuld. Dat gaat over mijn tijd op korsschool. en Dat is okay. de Boarding School Session. Ja, ja. Ah, en, ja. Uh, ja. Maar de invulling daarvan was helemaal geïnspireerd door Royal door, door, door Turkey. En wij hebben. Uh, uh, toen met de band gespeeld en toen uh, in de pencentrale van wat, nu, wat later het Witte Theater werd mm -hmm. en dat nu ja, dus ja. dicht is, speelde een keer Wild Turkey en daar hebben wij gestaan. Dat vonden we helemaal te gek. En wij hadden een radioopname op een gegeven moment, het was een radioopname van, van de VPRO van Wild Turkey, hadden wij op tape. En op een gegeven moment heeft een paar jaar terug Frans contact gezocht met Klein Gornik, die woonde, dacht ik, op Hawaii of zo. En hij zei: van Goh. Ik heb hier nog uh, opnames of zo bij de. Oh ja, dat vond hij leuk, uh, stuur me dat toe. En dat vond hij helemaal het te... heeft hij toegestuurd en toen hoorde Frans helemaal niks meer. Denkte denkt hij van ja, ik stuur het toe en ik hoor niks meer. Maar ja, op een gegeven moment kreeg ik dus bericht dat hij toen overleed. Ja, We'll be To fill wrapped inside, tense his wings and then he tried to break right out right from his cocoon. A little faster, little. Misschien is ook een voordeel geweest dat je niet uh, je hoeft er niet van te leven, dus die seks, drugs en rol zijn er met jij voorbij gegaan, denk ik. Dan, hoor. Nou, dat is, dat is niet zo hoor. Nee? Nee? Nou, of? wel nee, ik ben er heel nuchter in. Ik, ik, ik drink niet ook water. Ik, ja. uh, uh, uh, drugs heb ik nooit gebruikt, absoluut niet. Oké, okay. uh, wij hebben wel een keer een drum gehad in het begin, die drugs gebruikte. En dat leidde tot allerlei toestanden. Dat was dan die beroemde Dynacourt-versterking die, uh, oh, die, die, die, die wij hadden. Ja. Ja, in de kerk. Ja, En wat gebeurde op een gegeven moment? Uh, die stekker was stuk en dan was die stekker er even afgehaald. En hij zou wel even helpen. Een twee van die bananen En die stopte. Die. Nee. <laughs> oh. Dat was het einde van de Dynacourt. Ja. Dus uh, dat... Uh, nee, dus, uh, op de, nee, de drugs heb ik uh, echt uh, nooit wat mee gehad. En, uh, uh, nee, maar goed, wij, natuurlijk, in de beginperiode. Ik, ik weet het nog heel goed, ja, dat is wel gewoon een leuk verhaal. Maar uh, we speelden best wel regelmatig in Duitsland. En ja, echt, het was echt iedereen vertelt altijd de verhaal in Duitsland, maar die, die kloppen gewoon. In Duitsland meer? Ja, in Duitsland vele veel meer. Ja. Daar was gewoon echt uh, gewoon... Even zo, de kleedkamer. Nou, bij wijze van spreken staan ze in de rij te wachten. Maar ik heb toen gehad, op een gegeven moment nou, ook wel een leuk optreden gehad en een beetje leuk contact en zo. Ja. En op een gegeven moment was het zo, toen ging ik trouwen met Katie. Toen ben ik ja. nu al een 50 jaar jaar mee getrouwd. Oh, dus, koud, Keurig. Ja. Maar, dus, dus, Maar het mooie was, van op ons trouwen, er waren, kreeg ik, er waren er twee brieven in de bus. Eén was van de ABN AMRO, die heel die groot was, terwijl ik dus... Die dacht ervoor gezegd dat, dat ik zou zorgen voor... Ja, <laughs> dat is geld En dan En ik, stond dan rood of zo. En er was ook een brief van een zekere Helga. En dat was een envelop met een hele dikke zoen erop... Nou, dat was echt van. Oh, my love boy Tommy. En dat ging allemaal zo door. En met, oh, met de paarse kom ik langs en dan gaan we weer. Nou, die brief hebben we heerlijk lachend. Oh, hebben, hebben we samen gelezen. Oh, oh, dat en, is ook goed genomen. Ah, ja. <laughs> Geen probleem. Nee, ja, heerlijke heerlijk, ja. Nee, maar drugs, dat, dat is echt, ja, weet je kijk het punt is dat mensen die het allemaal niet gebruiken en zo vinden het natuurlijk altijd spannend en in en, en, en films en in boeken weet je, het is altijd spannend, ja die is dat en heeft dat gehad en dat gehad of zo. want die vinden het spannend zolang het zelf maar niet gebeurt natuurlijk maar jongen, ja, met ja. alle respect, het is gewoon natuurlijk helemaal niks nee, nee, drugs nee, is, ook is ook gewoon niet. echt helemaal ja. niks gewoon nee. en ik vind het ook echt onzin dat mensen zeggen van ik was al pas ergens want ik, ik drink nu al jaren niet meer drink ook helemaal geen alcohol en dan zeggen ze, hoe kan dat nou Bluesman. Ja. Bluesman doet drinkt, Dat kan niet. Dan denk je, wat is dat voor onzin? Ja. Ja. Waarom moet je drinken? Ja, Yo, als die mensen drinken, vind prima. Maar waarom moet je drinken? Ja, is dat is toch belangrijk voor je stemmen? Een beetje lage, reuze stemmen? Nee. Ja, om, om bespiegelend te worden misschien. Ja, een paar glaasjes wijn. Nee, als we vroeger gingen spelen, ging ik ook daarvoor niet drinken. Want toch, op de een of andere manier... Ja. ...gaat die controle toch minder worden. Ja, dat geloof ja. Ik, nou, ik ook, ja. ja veel bands ja. zijn gaan gebruiken uh, appers hè, en vitamine... ...om wakker te blijven ja, bij, ja. bij een drukke periodes. Dus dat is uh, een ander soort druk, maar... Uh, dus je nou, zou het niet uh, op een andere manier doen als je het over mocht doen? Nee, nee, nee. nee want ik weet zeker gewoon, dan, dan waren we ook... Uh, uh, nee, dan dat, had die band echt niet meer bestaan. Oh, Daar ben oké. ik echt van overtuigd. ja, ja. ja. Ik zeg altijd, die band bestaat nog omdat financiën nooit een probleem zijn geweest. Omdat ja. mensen ook gewoon een baan hadden, een gezin, een, gewoon een normale situatie. Ja. En, en je deelde met elkaar samen die muziek. Nou ja, oké. Okay. Ja. Ja. Maar natuurlijk is het fantastisch als mensen er wel voor gaan en dat gewoon doen. Ja. En er zijn natuurlijk ook mensen die dus gewoon, ja, studiomuzikant. En dat is gewoon hun beroep. En dat vinden ze het ja. fantastisch, vinden ze het, het ook geweldig. Meter, ja. Ja. Ja. Dus het is gewoon prima. Volgens mij krijg je ook... Veel eerder spanning als je dus een band hebt waar geld verdiend moet worden om het gezin van te onderhouden. Uh, ja, dat lijkt me ook. Is iemand die en dan ga je, concessies, je ook concessies doen. Ja. Ja, maar John McVie is, is nooit solo-artiest geweest, hè? Nee, ja, je nee, altijd nee. In nee, hij is natuurlijk, ja, hij is natuurlijk, hij is natuurlijk met, met, met McFleet doorgegaan ja. toen dingen weggingen en zo. En toen zijn ze doorgegaan, ze hebben een hele, hele periode gehad. Maar ja, en toen kwam dus uh, Lindsey Buckingham en Stevie Nicks erbij. Ja, toen kwamen ja. er precies. Dus nou, ja, maar ja, het dus million zelfs en dat was natuurlijk ja. waanzinnig gewoon. En ook dat oh, staat ook één nummer op van, van de nieuwere Fleetwood yeah. Mac, The Chain, heb ik erop gezet. Omdat ik dat ook nog steeds waanzinnig vind. Want er zijn dus mensen in de blues van, ja weet je wat, Peter Green Fleetwood Mac, dat was Fleetwood Mac. En, en, en daar is allemaal onzin. Nou dat vind ik dus helemaal niet, want ik heb die band altijd gewoon gevolgd. En ik vind ook de, de latere Fleetwood Mac vind ik een waanzinnige band gewoon. Een hele andere ja, heel, band. Ja. Prima, maar het ja, is gewoon ja, een waanzinnig band. Maken ze nog, ik moet het echt vragen, sorry, maken ze nog platen? Nou, nee. Nee, het is nu wel, uh, kijk, Lindsey Buckingham is natuurlijk een heel, heel belangrijke factor geweest. Omdat hij natuurlijk heel veel nummers geeft, maar ook, ook, ook gewoon produceerde eigenlijk en alles deed. En, en, Lindsay is een, een lastig jongen. En er is altijd Spanningsveld geweest. Dus er is dan een keer eerder uit geweest, dan weer oh, terug ja. en zo. Maar zo. Lindsay is dus nu echt gewoon helemaal, uh, helemaal klaar met Fleetwood Mac. En uh, het kan zijn hoor, dat ze, dat ze toch nog weer een keer, dat ze zeggen, maar goed, dat is dan. Weet je, als ze dan dat soort dingen nog doen, dan is het echt allemaal voor de money natuurlijk gewoon. Ja. En nog even over de naam, als het kan. John de Revelator, ja. Zeker voor onze luisteraars. Nou, we heette eerst Blues 13, hè? Nou, daar was ik dan niet bij, hè? Oh, dat is, Nee, ja. vanaf het moment dat ik binnenkwam, werd ik kwam het John de Revelator. John de Revelator. Dat was Tom, en, ja. en nou ja, dat, dat, een plaat van Sunhouse. Sunhouse is natuurlijk een van de... Net zoals Muddy Waters en Willie Dixon heb je de Sunhouse. Dat is natuurlijk ook een enorme grote, grootheid in, die, in de Blues van die Chicago Blues, en yeah. die had een LP... en daar staat het nummer John the Revelator op. En dat is een mm. uh, a cappella-nummer. Tell me who's that riding, John, yeah. John the Revelator... Tell me who's that riding, John uh, the Revelator... Tell me who's that riding, John the Revelator... wrote a book of the seven seals... En je had in die tijd, weet je wel, uh, uh, John the Night Tripper en, ja, en wij ja. vonden John de Red... Maar achteraf is het een hele domme naam in die zin. dat uh, Ik weet wel dat de posters in Duitsland, het heeft nooit geklopt hoe de naam was. Het was John en his Revelators, Johnny the Revelator, <laughs> Johnny and his... Uh, nou ja, je, je kan ze gek niet meer doen. En mensen vinden het ook moeilijk om uitspreken. Ja. En dat is graag, hoe dat wordt altijd heel, heel, heel erg moeilijk of <nacht> zo. Maar wij vonden het wel een mooie naam, omdat ja. we ook iets... Ja, dat was die gospel en dat was... Ja, ja dat vond het prachtig. En we dachten, nou, dan hebben we zo entree bij de EO. komen we daar weer binnen. <nacht> ja, dat, dat toch nou weer Zo begint on, onze LP van Wouders dus ook, hè? Met, uh, met uh, John de verleden ja. Charles, mag ik jou hartelijk bedanken. Tom, hartstikke bedankt. En... Ik ga zeker luisteren de 19 december. Zo, ja? dankjewel. Bedankt. Goed. Oké okay, luisteraars, dit was het weer voor deze week. Tot de volgende keer. Don't take it for granted. Had a hard time. Don't misunderstand her. Or play with her so gently it will pay you when time so lonely